is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM luncht. Meer luister, plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ja.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 To forget about life for a while Nou, dat was van Bill Joe al. Daar zijn we mee begonnen met Piano Man. Ik heb de evenementenagenda van augustus. Expositie, hoog bezoek in Agatha-Kerk. En het is de grote krocht, iedere woensdag en zaterdag van 2 tot 4. En zondags van half 12 tot 2. De 29 e regenboogborrel. Ja, rosé aan zee. Mango's Beach Bar van half 6 uh, tot half 8. De 31ste, Feest op het Plein, gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort, aanvangen om duur. uur. De 31ste, ADAC Noordzee Cup, en het is er Kwi Zandvoort. Dan gaan we een klein beetje naar september, de 1 e september, ADAC Noordzee Cup, sekwijt Zandvoort. En dan hebben we nog een keer de eerste, Jaarmarkt in het centrum, Raadhuisplein en omgeving van 10 tot 4. En ik ga door met Mary Hopkins, Those Were The Days. 31 augustus om 8 uur s avonds. nou dan wordt het een feest. Want op zaterdag 31 augustus wordt het een feestje op het Raadhuisplein. De zanger Zandvoortse Yves Berendsen zal samen met onder andere... Lange Frans, Quincy, Thomas Bergen en Danny Froger... ervoor zorgen dat er lekker gedanst en meegezingen gezongen kan worden. Aanvang is om 8 uur s avonds En voor de laatste info kan u kijken op Facebook... Muziekfestival Zandvoort. En dan kom ik nog een keer bij de gevers. 31 augustus... Tijd om acht uur. Ja, en zoals altijd, de kosten gratis. Ja, cold and Ik heb uitgekozen The Dire Straits met Colling Elvis. Calling Elvis is een single van de Britse groep The Dire Straits. Het nummer is geschreven door Mark Noffler... en verscheen voor het eerst op de laatste studioalbum van de band On Ever Street. De videoclip van het nummer is geregisseerd door Gary Anderson... en bevat de beelden van de televisieserie Thunderbirds. Voor de clip werden onder andere Thunderbirds-marionetten... zoals die van Jeff Tracy en Lady Penelope zelf weer uit de kast gehaald. Daarnaast werden er voor de clip marionettenversies gemaakt... van de leden van de Dire Straits zelf. De tekst beschrijft iemand die probeert Elvis Presley op te bellen. Noffler maakte in een interview bekend dat hij dit idee kreeg... tijdens een mislukte poging zijn familie op te bellen. Ja, zijn zwager verzuchtte toen dat het wellicht gemakkelijker was... om Elvis te bellen dan om contact te komen met zijn eigen zuster. Feitelijk gaat het niet dus over een non-communicatie... Het lied bevat qua tekst echter ook meerdere referenties naar Elvis Presley en Dean's liedjes. Zo teert in de couplet de titels Love Me Tender, Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel en Return to Center verwerkt. Wij gaan luisteren naar The Dire States, Colin Elvis. Ja, het is een hele rustige lange intro. de week van Nel Kerkman. Volgens mij zijn we nog niet toe aan de herfst. Met een tweede hittegolf dit jaar wordt het record aardig verbroken. Het is heerlijk toeven in mijn achtertuintje en ik geniet van de mooie vlinders die snoepen voor mijn vlinderstruik. Ook de, de baderende vogels onder het waterstraal in de Vuiver zijn komisch. Ze verdringen elkaar en ze geven elkaar verneinige zetjes om mee te profiteren van het koele water. De bloemenpracht is aan het einde van zijn Latijn en de hulsbomen zitten vol met groene besjes, die straks prachtig rood gaan worden. De bessenvoorraad voorspelt een koude winter en het herinnert mij eraan dat de houtvoorraad aangevuld moet worden. Regeren is immers vooruitzien, hoewel de milieufrieks tegen het stoken van de open haarden en houtkachels zijn vanwege de fijnstof, mag je met de nieuwe rookwet zelfs niet meer barbecueën in je eigen tuin. Dus bij de vliegschade, schaamte, wordt nu een nieuw woord toegevoegd. Barbe, barbecue, schaamte. Het moet hier ge niet gekker worden, want waar blijven de milieuvriendelijke wegwerpbordjes? Bestek en rietjes in de horeca. Trouwens, wist je dat koemelk milieubelastend is? Door de ontbossing en de transport en een koeien scheet te veel broeikasgas oplevert. Maar er wordt een koeienmest wel kleding gemaakt. Lekker fris, hè? Ik zal je maar iets verklappen, want door de stikstofuitspraak... komt onder andere de bouw van Lelystad Airport en de Formule 1 behoorlijk in gevaar. Milieuclubs willen met deze uitspraak de Grand Prix blokkeren. Ik ben benieuwd naar de mening van GroenLinks-Zandvoort. Dan gaat GroenLinks-Zandvoort, want de verstikkende schoen... zal flink gaan wringen met deze uitspraak van de Raad van State. Trouwens, zijn de zolen ook nog wel van deze tijd? Dan gaan we maar barrevoets. Met de mooie weerrijden en treinen en de extra treinen naar Zandvoort... en pakken strandbezoekers vaker de fiets. Uiteraard een perfecte oplossing voor het milieu... maar helaas ontbreekt het nog aan de adequate fietsenstallingen. Wethouder Berendsen is naastig op zoek naar een oplossing. Zomaar een lijntje trekken in een verloren hoekje met een fietsicoon erbij... als zijnde dat je daar je stalen rost mag parkeren is nog niet snel gevonden... Gelukkig is straks met de naderende herfst in Aantocht het fietsprobleem opgelost. Dan pakken we gewoon de auto. De, de, de code van Frans Jansen is een mooi afsluiter. Het milieuvriendelijke ontbladeringsmiddel hebben we gevonden. En dat heet de herfst. Ja, Nel Kerkman. ...op hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, in de loop van de middag komen er vooral in het oosten enkele onweersbuien voor... ...mogelijk met hagel en windstoten. Later in de middag en in de avond neemt van het zuidwesten uit de kans... ...op regen en onweersbuien opnieuw toe. Ook bij deze buien zijn hagel en windstoten mogelijk... In het oosten wordt er nog tropisch warm met een maximumtemperatuur van ongeveer 31 graden. Langs de westkust wordt het 25 graden. De zwakke tot matige wind wordt zuidwestelijk. Komende nacht trekken er enkele regen- en onweersbuien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 16 graden en de wind is overwegend zuidwestelijk zwak tot matig. Donderdagochtend is het overwegend bewolkt met lokaal nog lichte regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon op steeds meer plaatsen door en wordt het droog. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 21 graden, vlak aan zee, tot lokaal 25 graden in het oosten van het land en daarmee is de hitte verdreven. De zuidwestelijke wind is matig en mijn bron is de KNMI. Ja, en ik zou zeggen, vallen we dus aan. Direction of love I'm hey. Through where the wind blows when this day is done. een verzoekplaat. Ja, en dat is een verzoekplaatje van mijzelf. Ja, ik mag ook wel eens een verzoekplaatje indienen. En dat doe ik speciaal voor onze collega. En er is een speciaal een plaatje voor jou, Dolly. Louis, darling It's so nice to have you back Where you belong You look and swell, darling I can tell, darling You're still glowing, you're still growing You're still going strong I feel the room sway But the band's playing One of our old favorite songs way back when, so, take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. Janken, weet je dat? Nou, niet echt hoor. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren. En dan heb ik het over de Jaarmarkten. Op 1 september van 10 tot 5. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren van heel Nederland... speciaal voor de Zandvoort komen. De, omva de, de omvang van de jaarmarkten is uitgegroeid... tot een van de grootste in zijn soort...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 Zo is er geen sprake van een enkele kinderdraaimolentje, maar staan of lopen er diverse attracties van niveau voor kinderen en volwassenen door het centrum van Zandvoort. Een gezellige dag voor het hele gezin dus. De datum 1 september 10 tot 5. En als u eventueel wilt kijken op de website, dan is dat op www.zandvoortpromotie.nl En wij gaan naar een zonneplaatje luisteren van heel vroeger. Misschien weten we dat nog, Bakkara. Yes sir, I can boogie Het gaat over Circus Sandvoort, het Biscoop-programma. En dat loopt door 4 september. En dan hebben we Playmobil de film. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee. En dat is zes jaar intree. En dan hebben we ook nog The Lion King. Dat schijnt een hele mooie film te zijn in 3D. Zaterdag, zondag, woensdag om half vier. Negen jaar intree. En dan komt hij nog een keertje The Lion King. Dus het is een goedlopende film. Donderdag tot en met dinsdag om 8 uur s avonds, En dat is een negen jaar intree. Dan hebben we nog Cina, Cinema Nostalgie, Le Grand Ben. En dat is dinsdag om half twee. En verwacht wordt Jean de Schaap, het ruimteschip. Voor kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl. Prachtig, ja. En vrij, aankomende vrijdag begint weer de repetities van de Beatspopzingers. En als wij daar alleen wil zijn, dan zeggen we altijd... Don't stop me now. Tonight, I'm gonna have my say. Tide. I feel alive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 to sing it out loud so should begin the blow Keep your head together and call my name out loud now Soon I'll be knocking upon your door You just call De duur zit er ook weer op. Het is snel gegaan. Maar ik ben morgen weer terug om 12 uur. Dan is Roy er helaas niet. Maar dan mag u het met mij doen. Ik hoop het dus morgen weer terug te zien. Kom dus weer gezond op morgenochtend. Hè? En dan zie ik u morgenochtend weer.